Acht uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn bij een aanval van gewapende militieleden op een groep demonstranten 22 mensen omgekomen en 130 gewond. Militieleden in Burger openden het vuur op de demonstranten. Deze week riep de Libische premier de bevolking nog op op de regering te helpen in de strijd tegen de gewapende milities.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 ABW ah, Verkeersinformatie. De Leidse Rijntunnel bij Utrecht is even dicht. Die maakt deel uit van de A2. Het gaat om de rijbaan richting het zuiden. Dus van Amsterdam naar Den Bosch. Daar loopt iemand door de tunnel. De tunnel gaat zo meteen weer open. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur s avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Het begint met gevonden worden.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 Goedenavond. Met vandaag de afsluiting van onze Big Brother is Watching You week... waarin we spraken over afluisteren, spionage en complottheorieën. En vandaag is mijn gast, trilleboekenschrijver Thomas Ros. Goedenavond. Hallo. U bent zoon van een uh, BVD'er, van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. U bent zelf niet uh, wars van complottheorieën. Onlangs verscheen uw nieuwste boek, de 2e november. Wie zat er achter moord op Theo van Gogh? Goed, ja, om toch maar even bij onze serie te blijven, uh, meneer Ros. Bent u zelf eigenlijk wel eens afgeluisterd? Jazeker. <tossimus> en waarschijnlijk wel meer keer, maar één ding staat uh, vast. Ik ben een jaar of, dat is al lang geleden hoor... Uh, 18, 15 zoiets, werd ik gebeld... door wat toen een befaamd of berucht uh, krakerscollectief in Amsterdam was. Uit de staatsliedenbuurt. Mm -hmm. En die belde mij uh, op mijn huisadres... Uh, maar zij belden uit een telefooncel. Want zij wisten dat ze afgeluisterd werden. En telefooncellen werden toen niet afgeluisterd. Althans, dat beweerden zij. Dat was trouwens ook zo. En zij wilden heel graag met mij in Den Haag, waar ik ook vandaan kom... rond het toenmalige oude gebouw van de BVD een reportage maken. Met mij als zoon van die BVD'er van toen en weet ik wat doen. Nou, Dat vond ik heel leuk om te doen. Dus dat zeiden wij toe. En ik legde die telefoon hier na een afspraak. En... Nou, vijf minuten later werd ik gebeld door een man die zich met naam en toenaam doet. Een hoofdinspecteur van politie van het hoofdbureau van politie in Den Haag. En zei uh, tegen mij: U bent, werd zojuist een telefoongesprek gevoerd met een krakenscol. Nou, ik weet niet hoe die man was. Uh, Wij raden u dat ten af. Bovendien, u weet, dat, u weet zeker dat u daar niet mag filmen. Maar een straal van 50 meter omheen. En dat ze... Dus toen zei ik tegen hem: moet je Hoe weet u dat nou eigenlijk? Want dat betekent dus dat ik af word geluisterd. En toen zei hij ja. En toen dacht ik: Dat moet ik niet pikken. En toen heb ik dat via iemand uh, gebracht bij André van S. Die zat toen, dus het is wat langer geleden nog, die zat toen in de Tweede Kamer. Uh, en uh, André van S. heeft toen vragen gesteld. Ik heb ze nog, uh, de bekende Kamer, vragen. Ja. Mooie papieren. De Staten-Generaal van de Tweede hoe, Kamer. Hoe kan, uh, hoe kan dat soort dingen meer? En het is behandeld in, uh, nou, dat heet de Commissie Stieke, maar dat is de parlementaire commissie ter controle van de veiligheidsdiensten. Maar daar hoor je nooit wat van. Want als je daarin zit. Ook als parlementariër en je vraagt wat, dan krijg je soms antwoord, maar dat mag je niet naar buiten brengen. En soms krijg je ook geen antwoord, want dan beroept de BVD of de AIVD, moet ik nu zeggen, zich op ja, staatsveiligheid. Ja, dus u had eigenlijk niks aan. Nee, aan de vragen maar, van anderen even Nee, deze. absoluut. Nou, zij zelf ook niet natuurlijk, want nee. zij, kan er niks, zij kan er helemaal niks mee. Nee. Maar het is dus zo, ik weet ook wel dat ik later, omdat. Dan gaat er weer Theo van Gogh spelen. Theo werd wel afgeluisterd. We hadden natuurlijk veel telefoongesprekken, al was het maar over filmscripts of weet ik wat of zo. Dus ja, het zal misschien nog. Mijn vrouw denkt dat we het nog zijn. Maar... Ja, waarom denkt uw vrouw dat? Die is, die is uh, angstiger dan ik. Maar waar nu het maakt mij niets uit. Nee, het, is niet, het is niet zo dat u af en toe denkt van oh, ik hoor een rare klik. Of ik nee, merk maar, dat, maar, maar dat die rare klik en piepen, dat is van lang geleden. Die afluisterapparatuur, dat denkt iedereen nog. Dat als je afgeluisterd wordt, je dan piepen hoort. Maar dat staat volgens mij nog in slechte detectors. Maar dat, zo is het niet. Die, die apparatuur is zo verfijnd. Ja, dat, ja. Weet je, dat weet je niet. Nou, nou het heeft. wij hadden deze week uh, iemand hier... van een spaarshop, zoals dat tegenwoordig ja, heet. Ja, uh, ja. Laten ja. we heel eventjes uh, luisteren... naar wat hij daar deze week over vertelde. Wat er dan nu allemaal is. Je kan een computer manipuleren. Je kan een, een gsm manipuleren. Uh, er kunnen hele kleine zendertjes neergelegd worden. Ik heb hier bijvoorbeeld een hele kleine zendertje... Niet groter dan een paperclip. Ja. Een Russische makelei. Heel leg, klein dingetje. Ja. Laat je op. Leg, plak je onder de tafel. Neem tot 300 uur op. Haal je weer weg een week later. Nou, alles staat hierop wat hier gezegd wordt. Ja. ja, zo gaat het dus tegenwoordig. Ja, sterker. Je kunt bijvoorbeeld... het heeft hij ook. Maar volgens mij is het illegaal. Maar ik mag hem niet beschuldigen. Maar je geeft bijvoorbeeld aan mensen die een klein kind hebben en je wil die mensen de mail aftappen, geef je een leuke, uh, hoe heet ding, een CD-ROM of een DVD, een rood kapje of wat is dat tegenwoordig of zo. En je ja, schrijft dat bij jouw kind in en dan en vanaf dat in jouw computer, en vanaf dat moment heeft de andere kant al jouw inkomende en uitgaande mail. Of je geeft een leuk mobieltje aan je vrouw, omdat je je vrouw niet vertrouwt, uh, of je man, maar ook. En dat, dat luistert af, dus dat heb je niet door. Nee, zo gaat dat. Niet meer met die piepjes als we dat vroeger dachten. Maar toch, hè, iedereen heeft het nu over spionage en afluisteren. Dat allemaal natuurlijk na uh, de affaire al een paar maanden dat de Amerikaanse uh, Veiligheidsdienst ja. de hele wereld zo'n beetje heeft uh, afgeluisterd. Hoe kijkt u eigenlijk naar die, uh, die hele discussie? Nou, nou, niet verbaasd moet ik je zeggen. Alleen, maar... ik vind het zo verbaasd dat. Er was één programma en daar waren echt vragen of opmerkingen dat onze eigen AIVD of MIVD. We hebben nog een paar van die inlichtingen, dat ze militaire mm -hmm. inlichtingen. alsof die dit niet zouden doen, maar natuurlijk doen ze dat. Dat zijn hele volwassen, uh, volwassen diensten met duizenden werknemers. die buitengewoon gewaardeerd worden vanwege hun werk in het buiten. heel nauw samenwerken, ook met die NSA, met de CIA, met de Franse geheime dienst. Het is de... dus natuurlijk, wij worden. Ik niet, uh, maar uh, industriële, politici. Uh, het leek mij eigenlijk ook, dat is een beetje gek, dat Angela Merkel eigenlijk heel goed het wel altijd geweten heeft dat dat zo ja, was. Waarom maar omdat, denkt u dat? Nou, omdat ze het zelf ook doen. En zij, zij is als, als kanselier, weet ze echt, is ze er op de hoogte van. In Duitsland heet dat de Boendesnacht dat dat gebeurt, ook bij anderen. Was het een toneelstukje dan, van mevrouw Merkel? Nee, ze moest wel, want nu is het openbaar geworden door Snowden. Nu opeens kwam het uit, nu moeten ze de verontwaardigde spelen. Maar natuurlijk is dat zo, ze weten dat. Ze zullen dat nooit zelf erkennen en boos worden, want dan geven ze toe dat. Ja. Maar dus... dat, het, dat het nu zeg maar zo is uitgelekt, hè? of naar boven is gekomen... en de omvang waarmee het dan is gedaan, heeft dat u dan ook niet verbaasd? Nee. Er bestaat een, een speelfilm met Gene Hackman, nog een favoriet van mij. Een beetje speculatief, maar... Daar staat het al heel goed in. En die dateert, ik meen al van twintig jaar geleden. En daar zie je wat de NRC, die niemand eigenlijk goed kende. Het is de allergrootste inlichtingendienst die er is hoor. Iedereen heeft het over de CIA of over de FBI ja, of precies. de Mossad en zo. Maar de National Security Agency is vele malen machtiger en groter. En ja, werkte al twintig jaar geleden met satellieten die afluisteren. Dus ik vind het een beetje. ja, ook van de journalistiek. Het komt. Uh, ik was er niet afkomen, maar alsof het zo nieuw is. Het is niet nieuw. Nee, een beetje naïef. Ja. Ja, en, en hoe, hoe zat dat dan met die film? Dan ben ik toch wel nieuw. wat oh, erover is. Een, dat is een film over een, een gedropte veiligheidsagent. Dat is een spannende film, natuurlijk. Zo. En die wordt in de gaten gehouden met zijn contacten. En dan zie je inderdaad hoe ze dat doen. Toen al. En dat gaat via satellieten. Dat gaat al lang niet meer via. Nou ja, als het mijn vader zou doen, dus zo met een stethoscoop tegen een muur... of een omgekeerd glaasje of zo. Ja, heeft u dat kuif, echt gedaan? Kuifje. Want uw vader, ik zei het even, uw vader was een van de eerste agenten van de BVD, de Binnenlandse ja. Veiligheidsdienst, de voorganger van de AIVD, wat we ja. tegenwoordig hebben. Ja. Uh, dat was een, uh, in de jaren 40 he, dat hij daar werkte. Ze hebben het, ze hebben het opgericht direct na de bevrijding. En toen eigenlijk alleen maar om het één doel, namelijk om restanten van Waffen-SS'ers, NSB'ers op te sporen. Dat was de eerste taak. Toen heette het bureau Nationale Veiligheid. En het was eigenlijk alleen maar de nazi-resten uit Nederland. En maar uw vader dat... had in het verzet gezeten? Ja, het waren ook bijna allemaal jongens uit het verzet die daar uh, kwamen in Scheveningen. En de ene helft was uh, uh, socialistisch en de andere helft was geformeerd. En uw vader? Ja, ja. Mooie jeugd gehad, hè? Ja. <laughs> en dat is fout gegaan. Dat is een soort godsdienstoorlog geweest. Ja, goed, dat gaat er ver. Maar al gauw na die, nadat die NSB'ers en zo echt waren veroordeeld... Ja, diende de Koude Oorlog zich al aan. Toen waren er euh, nieuwe vijanden. Ja, want Stalin was er natuurlijk. En niemand vertrouwde hem eigenlijk al in de oorlog. en maar op ze. Nou, en dan krijg je een hele mooie periode... ook van de, van de, van de geheime diensten in Nederland... die dan al nauw gaat samenwerken met de Amerikanen. Die hadden het Marshallplan, dus alles was eigenlijk al Amerikaans. Mijn vader is ook getraind door de CIA in Engeland. Dat gebeurde zo. Met, we wisten eigenlijk nog van niks in Nederland. Hoe, hoe werken ze. We hadden een paar ervoor, de oorlog maar... En als je het nu leest, klinkt dat heel amateuristisch hoe ze dat deden. Ja. Hè? Want ik heb een boek geschreven uh, over Den Haag met name, omdat ze daar zaten. En in Den Haag is een onderschatte stad ook wat dat betreft. Want er zitten alle ambassades, daar zit het Koninklijk Huis, daar zitten uh, nou, de diplomatieke diensten, de geheime diensten, alles is daar. Ook de spionnen dus. En dus ook de spionnen. Het is van oudsher, ook vanuit de Eerste Wereldoorlog toen we neutraal waren, was Den Haag een fantastisch centrum voor de Engelsen, de Russen, de ja. Fransen. Iedereen zat daar. En daar zijn... In die jaren 50 had je fantastische uh, ja, ontmoetingsplaatsen, hoe ze dat deden. Dus je had uh, een, een beroemde bar met twee uitgangen, dat heette de Kabouterbar op de plaats. En uh, daar zaten houten schotten in, net als in een poffertjeskraam aan het Malieveld. Mensen zullen het nog wel kennen of zo. En dan zat hij daar dus uh, aan de ene kant van zo'n zo hoog schot, terwijl aan de andere kant een rust bezig was om een infiltrant. En dan zat mijn vader daar met een tolk. Of een andere dat kan je allemaal nog wel lezen nalezen. Mijn vader zei nooit iets. Dus je hebt het allemaal later zelf moeten uitvinden. En echt nog, ja. Euh, nou, het werkt trouwens nog steeds. Achter een krant met een gaatje zitten, denk ik dan zoiets. <laughs> zo, zo, zo Roma de, de romantiek van de ja. geheime agent. Maar het, het, het slaat nog wel ergens op. En nu is het natuurlijk alleen maar techniek. Precies, nu is het alleen techniek. Maar, maar toch even naar uw vader. Hè? Want u zegt, ja, hij zei nooit wat. U wist ook helemaal niet dat hij geheime agent was? Nee, van mijn vader moesten wij op school zeggen... want soms moest je wat invullen... dat hij uh, referendaris was, zijn hoge ambtelijke functie... bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar loog hij niet helemaal mee... want Binnenlandse Zaken is, ja, ah. de, de, is de baas van de IVD van de BVD. En uh, hij, uh, hij was nogal pro-koningshuis, wat ik niet zo erg ben trouwens. Maar, uh, en ik weet dat we samen wandelden toen was ik een jaar of 16... in de koninklijke tuinen van het Loo, daar was hij graag op de Veluwe... En toen zei hij, weet je eigenlijk wat ik doe? En toen zei ik, ja, volgens mij ben je een uit naar dat soort. En toen zei hij, nee, ik werk bij de BVD. En toen ik... Wist je wat het was? Jawel, jawel. Ja. Want, ja, Hoe oud was hij toen? 16, dat weet ik nog heel goed. En dat weet ik heel goed, want er was een ruzie bij ons thuis geweest... die ik daarvoor niet goed snapte. Omdat mijn oudste broer, acht jaar ouder, uh, bij de PSP zat. En de PSP was net als de CPN, een besmette partij voor die dagen. Hè? Pacifistisch, dat kon helemaal niet. Dus mijn vader heeft op een dag, toen hij het hoofdkantoor van de BVD... op de Kennedylaan binnengegaan op de zwarte lijst de naam van zijn eigen zoon zien staan. Dus, maar ik heb die ruzie toen niet gezegd, Dat is lang geleden. Maar ik weet wel dat ik achterover viel van het lachen... in de dennenhaalde van het loopt in Ik geloofde het ook niet. Want iedereen dacht over die BVD. Nou, sukkels. Wat zijn dat voor mensen? Ze maken blunders. Waarom staan ze? Ze denken dat er de Russen in Twente zijn. En zo. En als wij erom lachten thuis... Ik heb uh, nog, nog broers en zaten we op tafel... Want dan, Stond er in een Haag het vaderland of zo... stonden bijvoorbeeld BVD-geheime uh, papieren aangetroffen... bij de Visboe in de Varenheidsstraat of zo. Allemaal lachen. Dat vond mijn vader wel goed. Dat was een cover gewoon. En dat zei hij, lach maar, lach maar. En later heb ik mensen gesproken, veel hoor. Die zeiden, de Binnenlandse Veiligheidsdienst is echt zo'n dienst Dat zei de CIA, maar dat zei ook de Russische geheimen. Liever niet in Den Haag werken. Ja, dus ze, deed, ze deden hun werk goed. Ze deden hun werk heel goed. En dat is nog zo. Ja. De AIVD schijnt dan echt een heel goed... Je moet het er mee eens zijn of niet mee eens. Ik heb geen moreel oordeel dan op dit moment. Nee, maar het werk voelde ze goed het uit. Het werk goed. En maar, maar, maar uw vader, hè? Bedoel, waarom mocht u toen u 16 was... daar bij die wandeling opeens wel weten? Dan? Ja, ik denk dat hij grote behoefte had om het nou een keer te vertellen. Hij mocht natuurlijk... Ik, ik zal u sterker vertellen. Ik, werd, ik heb een boek geschreven over een spion in de Tweede Wereldoorlog... met de bijnaam King Kong. Nou, dat gaat wat ver. Maar mijn vader heeft die man... Direct na de oorlog gearresteerd en verhoord in de Scheveningse strafgevangenis. Dat was een beruchte man. Honderden mensen zijn het slachtoffer van hem geworden. Ik werd in de jaren tachtig werd het lijk van die King Kong nog eens opgegraven in Rotterdam. om te kijken of die het nou echt was. En toen belden journalisten mij op en die hadden processen verbaal. ondertekend door mijn vader, waar ik nooit van geweest heb. Dus mijn vader, hoorde ik toen, heeft King Kong verhoord. Dus ik naar mijn moeder, die leefde nog in Den Haag. En dat was een goed huwelijk hoor. En zei: Ma, moet je eens luisteren. Heeft Pa King Kong verhoord? En in de Scheveningen, dat was ongeveer naast ons huis. En mijn moeder zegt: God jongen, ik weet van helemaal niks. Dus die man, dat moet frustrerend zijn geweest, kon nooit thuis vertellen wat hij wat deed. Nee. Hij ging s morgens naar zijn kantoor toe met een lege actentas. Een lege actentas? Ja, je mocht geen stukken meenemen. En hij moest toch een actentas bij zich hebben? Want we waren toch allemaal ambtenaren in Den Haag. Dus hij liep Sportlaan, Houderusbrugge en dan zo, dat gebouw. En dan s'avonds weer terug. En ik weet, hij had een pasje, een groen pasje. En, daar, uh, en toen bestond James Bond, het bestond nog wel, maar weet ik niet. En mijn zoon was er toen gek van als klein jongetje. En dat code, ik heb het nog van mijn vader, was 007. Dat is natuurlijk helemaal <lacht> fantastisch. Dus daan, mijn zoon, die vroeger, pa, is James Bond. Is James Bond. En de VPRO-televisie, ik ga te ver, hè filmde tegenover het gebouw van de BVD. Daar stond een Caltex-benzinestation. Dat hadden ze niet eens door, die BVD'ers, dus al die geheime agenten. De hele dag wie daar binnen en wie daar buiten gingen. Dus al die gezichten had de VPRO. Terwijl ze pasjes hadden. Ze deden heel geheimzinnig. Nou, zo dachten wij erover. Pa, wat zit je geheimzinnig te doen? Er hoeft maar iemand jou te volgen. S morgens om kwart voor acht ga je naar binnen. Om kwart over vijf ga je naar buiten. Je loopt zo terug. Houdt er eens brug, de vogelpuur in. Ze kunnen je chanteren, ze kunnen mij kidnappen wat dan ook. Daar schrok hij vreselijk van. Ja, maar, maar, maar hoe weet u dit, hoe weten we dit allemaal? Dat het zo is? Ik bedoel, heeft u dit uitgezocht? Nadat hij is overleden? Ja, ja, ja, en toen kregen we... Je krijgt nooit iets te horen natuurlijk. Zelfs mijn moeder wist niet, niet veel meer... dan dat hij daar een van de... beginnende eerste was, moet ik zeggen. En ik heb... Uh, hij had oud-collega's, jongens uit het verzet... die, die zeiden wel eens wat. IVD'ers zeggen nooit wat, want die hebben zo gestaan. Wat ik wel leuk vond, is dat ik later met Theo van Gogh ben gaan werken. en Toen kwamen we te ontdekken dat Theo zijn vader... was twaalf jaar jonger dan de mijne... ook bij die BVD heeft gewerkt. Dus waarschijnlijk dus onder mijn vader heeft gezeten. we ja, kennen elkaar. elkaar. En Theo zijn vader... keurig beschouwde man, maar heeft wel heeft iets van Theo. Dus wat wil je weten ongeveer? En zo zijn er nog wel een paar. Ja, dus op die manier bent u aan de informatie ja. gekomen. Ja, en ik moet zeggen... mijn vrouw is bevriend met iemand die ontslagen is... bij de dienst, zoals dat ding heet... En die kan veel vertellen, maar daar moet je altijd bij denken, er zit misschien wat kunnen bij. Maar daar heb ik wel wat aan moet ik zeggen. Ja, ja dan, want, want in uw boeken komt de AIVD ook vaak aan bod. Ja. En zeker in het nieuwste boek. Het nieuwste ook boek weer. zeker. Ja. Ja, ja. Dus dan, maar de informatie daarover, over het hoofdkwartier, toen in Leidsendam, het hoofdkantoor en de etages en de secties en hoe ze werken en zo, dat heb ik allemaal van nou ja, de bekendheid van mijn vrouw, zal ik maar zeggen. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Het Alice de Bruin. Ja, deze hele week praten wij over afluisteren, spionage, complottheorieën. En vandaag is mijn gastschrijver Thomas Ros. Um, en voordat wij verder praten, meneer Ros, um, ik zei het al aan het begin: u bent zelf uh, niet wars van complottheorieën. En daar hadden we deze week ook iemand over te gast, dat is cultuursocioloog Stef Oepers. Laten we even luisteren wat hij zegt.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 Ingezet is juist door de Amerikanen. om nog iets veel ergers te verhullen. Ja, u zit te knikken. Ja, je kunt het heel gek maken, natuurlijk. Ja, wat vindt u van deze complottheorie, die laatste over Snowden? ik heb voor NRC Handelsblad. een anderhalf maand geleden. die vroeg aan mij: kun je er iets van maken en dat soort dingen meer? Toen heb ik ook zoiets. waar bijna ironisch of zo gemaakt. Want toen heb ik gezegd: Snowden is eigenlijk in dienst van. Zijn grote vriend uh, Maduro van Venezuela, want daar had hij heel graag asiel aan willen vragen ja. en zo. Uh, dat lukt niet helemaal. Uh, ze brengen hem in, uh, ik weet niet meer hoe het plot ging, maar uh, zoiets. Maar, maar dat doe ik niet. Ik, ik vind het ook, uh, nee, kom plotdenken, paranoïde. Dat, dat roepen ze allemaal, hè? Daarom waar we het net over hadden, hè, dat iedereen zo stom verbaasd is dat die NRC afluistert, dat soort dingen. Ik weet nog heel goed nou, de dag van vandaag ongeveer, toen Kennedy vermoord werd. Nou, mijn vader's, het was mijn vaders werk ongeveer, dat soort zaken. Ik weet, hij, hij jankte. En ik jankte trouwens ook, omdat hij jankte, denk ik, of zo, zoiets. En uh, toen werd al snel bekend dat het was één dader, Lee Harvey Oswald. De, al direct daarna kwamen er wat complottheorieën. Er werd iemand anders doodgeschoten in op. En mijn vader zei altijd: het is wel onzin, allemaal complotdenken, allemaal complotdenken. Het is alleen die man geweest. Als hij nu geleefd zou hebben, zou mijn vader hebben gezegd... verdomd, dat is een heel groot complot geweest. Want dat is het ook. Lee Harwils heeft wel meegedaan. Maar er zijn allemaal factoren. Je hebt een filmpje, een broeder filmpje. Je hebt, hij kan nooit van die kant hebben... Of zo. Er zijn allemaal een hoop feiten bijgekomen. Alsof complotten dus niet zouden bestaan. Dus de complotteurs vinden het altijd heerlijk... als er mensen gek worden gemaakt. van: Ja, die denkt in complotten. Maar je kunt het, dit zijn allemaal gekke dingen. Laat zeggen, Theo van Gogh beweerde bij hoog en bij laag. En hij meende het ook dat... Pim Fortuyn was doodgeschoten in opdracht van koningin Beatrix en koningin Elisabeth. Ja, nu kan ik het niet gekker maken natuurlijk. Nee. Maar goed, u heeft zelf toch ook wel een beetje zo'n kronkel in uw hoofd? Want, want... Nee, ik denk altijd er zijn. Als ik al die. Er zijn een aantal nooit opgeloste zaken, affaires, politiek, historisch, eh, noem maar op, het, rond het Koningshuis. Dat is zo, omdat de archieven zijn gesloten of ze zijn vernietigd. De journalistiek heeft er nu geen zin meer in of heeft er geen tijd meer in. En historicus kan het niet doen, want die moet voor 100%. Zijn bronnen, verantwoording, dat turnen. Echt, Mijn stelregel is echt dat ik 70 of 80 procent kan verantwoorden. Ook achterin het nieuwe boek staat er verantwoording. Dit zijn de feiten rond de moord op Van Gogh. Dit zijn de vreemde dingen die gebeuren. En die kun je allemaal checken. Als ze niet te checken zouden zijn... Ja, dan kan ik net zo goed alle namen verzinnen en noem maar op. Omdat het niet op te lossen is, denk ik... oh, dat is typisch iets voor mij. Ik heb 70 procent, 80 procent van de feiten. De historicus mag die conclusies eigenlijk niet trekken. Ik speculeer daarop en denkt dat en dat en dat zou de verklaring kunnen zijn... voor die raadselachtige feiten. En dat zijn in Nederland vanaf de Tweede Wereldoorlog... Nou, ik, ik schrijf nogal in Nederland, uh, tientallen affaires. Ja, want hoe gaat dat? Ik bedoel, nu is bijvoorbeeld uh, dat hele gedoe rondom Snowden... heel erg actueel. Zit u dan echt de kranten lezen en denkt u... Hè, gaat uw fantasie dan werken? En denkt u, ja, dat is toch eigenlijk anders? Of dat zie... Hoe werkt dat bij u? Ja, ja, ja dat, zo werkt dat. Ja, laten we zeggen, uh, Snowden vind ik niet interessant... ik heb geen Nederlandse invalshoek. Ik wil altijd één... Mijn boeken spelen wel vaak in verre landen. Daarom worden ze ook bijna nooit verfilmd, want er is er geen geld voor. Ja. Maar ik heb, een, ik heb iets Nederlands nodig. Omdat, ja, ik weet niet hoe dat komt. Maar wat heeft u de afgelopen periode gelezen dat u dacht... dat knip ik even uit? Want dat nou, is volgens alles, me... alles over een topambtenaar in Den Haag. Joris Demming eh, beschuldigd van pedofilie. Maar dat doe ik al 15 jaar en ik kom er nog steeds niet uit. Dus dat hou ik heel erg bij. Dat is nu in een stroomversnelling. En dat zou, daar zou ik graag een heel goed boek over schrijven. Ja, en, en nog een ander voorbeeld als u leest van hoe dat gaat? Uh, ja, maar ik ben nu met, met, met dit bezig. Nou, laat ik zeggen dat ik ook bezig ben met de speelfilm. Dat zou heel gek zijn. Dat heb ik ook altijd. Het is dus een research, nou, dan lees ik het niet vandaag. Over de moord op Willem van Oranje. Waarbij iedereen gaat roepen, dan ben je dus gek. Want Willem van Oranje is echt in 1584 vermoord... door Baltus en Gerets in de Prinsenhof in Delft. Dat is ook zo, met een pistool. Eerste moord met een pistool. De gaten zitten er nog. De gaten zitten. En, daar moet je ook niet uit. Net zo goed als ik geschreven heb over Pim Fortuyn. Natuurlijk is Pim Fortuyn doodgeschoten door Volkert van der Graaf. Dat is ook zo. Alleen, wat zat, er, wat, zat, nou ja, wat zat erachter? En als je bij Willem van Oranje kijkt, dat wil ik wel zeggen... dat is heel, heel vreemd. Die moordenaar Balterse Geert, iedereen riep... dat heeft de koning van Spanje laten doen. Hoera, hoera, de zak is dood. Maar het raar is dat Balterse Geert drie dagen in Duitsland is geweest... Als je, wat, wat deed en bij een broer van Willem van Oranje. En dat Willem van Oranje zich altijd heeft laten financieren... door die ene broer die hij nog had... maar drie jaar voor zijn dood tegen hem zei... moet je luisteren, ik hoef jou niet meer... Ik ga een verbond aan met de hertog van Anjou. Nou ja, dus ga, is de broer. Dus, dus dan ga ik denken, hey, die man heeft 22 jaar die geuzen betaald... die troepen, de kogels, de paarden, het eten op. En nou zegt hij zak daar in Delft van, dank je wel? Dan niet. Nou ja, goed, zo werkt dat ja, of zo. Ik weet ja, hoe moet ja. je dat zeggen? Maar, maar, maar, maar is dat, hè, dat, dat de, die, die kronkels in uw hoofd... die dan uiteindelijk tot hele mooie boeken leiden... is dat een beetje toch begonnen daar uh, uh, in Den Haag... in dat gezin met die vader die ja, bij dat de zal, BVD dat werkt? Ja, of voetbal, of ja dat zal wel weer. Ja, zal ja. wel weer? Of? Ja. Nee, kijk, ik heb ook nog een grootvader... die op raadselachtige wijze aan de kant van de spoorlijn is gevonden... dus vermoord is, en wat nooit opgelost is. Wat mijn vader heeft nog verlof genomen met zijn broer bij de dienst om die zaak op te lossen... 40 jaar later, dan is er niemand meer. Dus nou, iedereen die dat weet zegt, ja, geen wonder. Dus je hebt een grootvader die op raadselachtige wijze... om het leven is gekomen. En je hebt een vader die heel geheimzinnig is geweest... want we wisten niet veel van hem. En die bij die dienst is geweest vanaf het begin. En wat deed hij? Dat weet ik nog niet zo erg goed. Dus geen wonder. In de eerste boeken zit dat. ja Maar, maar, maar die opa, is dat, is dat ooit opgehelderd? Hoe nee, daar wil ik dat? altijd nog, nog iets aan doen. Dat speelt in 19... Uh, even kijken, mijn vader was drie, dus dat is 1915. En, hij was, en waar was dat? bij Waddingsveen. Hij woonde in Gouda. En hij was, ja, hoe noem je dat? Ja, jachtopziener, pachter. Dat uh, is een mooi verhaal trouwens, maar het gaat veel te lang. Maar hij, haalde de, hij haalde de pacht op bij, bij boeren op het land voor dus de eigenaar van het land. En die eigenaar van het land was een Haagse bankier. Die op een landgoed daar ook af en toe was. En er gaan verhalen dat er seksfeesten waren toen al. En dus ofwel, mijn, groot, mijn grootvader haalde de pacht op op een zaterdag, liep langs de spoorlijn van Waddingsveen naar huis naar Gouda. Februari, koud. Met een portefeuille vol met geld. Want hij had altijd geld opgehaald. En zijn verminkte lijk is aangetroffen. En naast, dat noemde je de operalijn, Die reed van Gouda naar Den Haag. Nou, die ging met een vaart van 30 kilometer. Dus dat is heel vreemd. Mijn opa liep dat elke dag. Er werd eerst gesuggereerd dat het een ongeluk was. Maar dan is de portefeuille niet weg. Nou ja, goed. Het is allemaal. En af en toe denk ik, als ik de connectie kan maken met de... High Society van Den Haag in die dagen. Dat is natuurlijk heel mooi. Ja, maar dat is dan een volgend uh, uitzoekwerkje. Ja, ja, ja. ja, Novelle. Ja, tot slot, want daar moeten we het ook nog even over hebben. Dat was net, uh, kwam dat uh, in het nieuws. En dat moet u misschien uh, toch ook wel uh, interesseren. Hoe oh, heeft het daarvoor, willen? Mag ik ja. dat nog even ja. terug, dat bericht. Er ja. ja, uh, was een, een, een rechtszaak uh, vandaag van zanger Peter Koelewijn. tegen de schrijver AFTH van der Heijden. Uh, en dat was omdat uh, in de laatste roman van van de Heide, de Helleveeg. Daar staat in dat er een illegale abortuspraktijk zat boven de viswinkel van de familie Koelewijn. Mm. Uh, nou, en daar was Peter Koelewijn dus heel erg boos over. Mm. Die vond dat uh, eigenlijk schade voor zijn familie. En die heeft dus die rechtszaken uh, aangespannen, maar heeft hem verloren. Yeah. Maar wat vindt u daarvan? Nou, <lacht> Ik was een fan van Peter Koelenwijn. Maar hij vergist zich, want dat moet ik dan wel toegeven. Want Adi van der Heijden mag natuurlijk best schrijven... dat er boven de viswinkel, dat mag je best doen toch... dat daar een illegale abortuspraktijk... als hij dat verzint, mag hij dat doen. Als hij, en Peter vergist zich erin. Als hij nou geschreven had dat de moeder van Peter Koelenwijn die illegale abortuspraktijk dreef, dus dat hij daar met breinhalen, god nog weten... wat voor verschrikkelijk had gedaan. Maar dat staat helemaal niet in het boek. Dus ik begrijp zijn opwinding niet zo erg. Ik heb hetzelfde natuurlijk ook omdat ik altijd echte namen en zo uh, ja. gebruik... Hoe, hoe ver mag je nou gaan om. om. Nou ja, om wat in het nieuwe boek staat, Mat Herbe. De, de, al, al die mensen van die LPF en dat ze, En ik zeg daar nogal wat over. Als dat, niet, als dat niet klopt met de feiten. Als ik zou zeggen. De, de, nou ik zal, het, ik zal het niet zeggen, want dan gaat hij me alsnog opbellen. Dus hier vergist Peter Koelenwensen. Uh, is, is het u wel eens overkomen dat u aangeklaagd bent? Door, ja, ja? ja. Wat dan bijvoorbeeld, bij welke feiten? Ja, maar, nou, door de, Zijn de koninklijke Hoogheid. Uh, Prins Berners, de vriend van mijn vader. Nou ja. Want die beschuldigde mij van dat de feiten allemaal niet klopten. En dat is een jaar of tien geleden. En toen schreef hij via zijn vriend Pieter Boertjes, hoofdredacteur van de Volksrand, een hele pagina in de Volksrand. Uh, hij noemde mijn naam, hij noemde mij steeds die vent. En dat, dat, en dat. En dat ja, aan de ene kant vond ik dat vervelend. Maar hij dreigde met een proces, dat is via de RVD, dat is niet gebeurd. Aan de andere kant was het natuurlijk prachtig... want een hele pagina in de Volksrand, advertentie namens Prins Bernhard... dat was natuurlijk... En oh. het was ook allemaal waar, want ik heb, ik heb hem een brief geschreven... en gezegd, het enige wat mij spijt, en dat is ook zo, dat is waar... ik heb toen zijn moeder, die een mooie jonge vrouw was in Berlijn rond 1900... met twee huzaren in een bootje op de Rijn de Liefde laten bedrijven. Dat, mijn vrouw zei altijd toen ik het voorlas... Is dat waar? Toen zei ik, nee, dat is niet waar. Maar die uitgevers zei ik altijd zo om seks in die boeken te doen. Laat ik het nou eens een keer <lacht> doen. En eigenlijk heb ik daar altijd een beetje spijt van gehad. Altijd luister naar uw vrouw, meneer Ross. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Dat is wel een levenswijsheid. Ja, eigenlijk is dat zo ja. zo. Goed, nou, Goed. de tijd is op. Ik dank u voor uw komst naar Twee Dingen. Thomas Ross, de trillerboekenschrijver. Wij spraken met hem in deze week over Big Brother is Watching You. Goed, het was Twee Dingen van Max voor vandaag. Ga naar onze website voor meer informatie, tweedingen.nl. En volgende week dan is er weer een nieuwe serie. Dan gaan we het hebben over de jeugd van tegenwoordig. Over ambitie van jongeren en hun betrokkenheid bij de maatschappij. Zometeen, BNN Today... Felix Meurners. De tijd ligt voor me, Alice. De rol van jongeren op de Filipijnen, daar ga ik het over hebben... als het gaat over het verlenen van noodhulp al daar. Het einde van de recessie en werken voor bijstand. Met andere woorden, we nemen de week door in BNN Today. Dit is Radio 1. Dat zometeen maar eerst het NOS-journaal met Freddy van Tijn. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn bij een aanval van gewapende militieleden op een groep demonstranten 22 mensen omgekomen...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 De Poolse media spreken zelfs over een waarde van 4.500 euro. In de Poolse media wordt al maandenlang gespeculeerd over corruptie bij de aanleg van snelwegen. De autoriteit Markt heeft voor 6 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan 13 bedrijven die leesmappen uitbrengen. De bedrijven vormden volgens de controleinstantie een kartel en hadden de markt onderling verdeeld. En de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland spreekt tegen... dat kerstliederen als 'Stille Nacht en de herdertjes lagen bij nachten... niet meer mogen in de mis. Vandaag werd bekend dat de liederen niet langer... in de liedboekjes worden opgenomen. Maar dat betekent volgens de Britse bisschop Liese niet... dat het verboden is de liederen tijdens de dienst te zingen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. VNN Today. Felix Murders. Allemaal buiten, de gasten zijn binnen, we kunnen beginnen. Iedere vrijdag sluit BNN Today de nieuwsweek af met uitgesproken gasten. Heel wat mee. We bespreken het in BNN Today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwesties zaten wij in onze. We gaan het hebben over spaakmakende onderwerpen. Typhoon Haiyan heeft delen van de Filipijnen platgelegd. Naast duizenden doden is er een tekort aan echt van alles. Wat is de rol van jongeren in zo'n rampgebied? En zou aan de jongeren niet iets meer aandacht besteed moeten worden? Goed nieuws uit eigen land. Volgens het CBS zijn we officieel uit de recessie. He he. Dat in ieder geval de komende anderhalf uur. Erik Cotton, goedenavond. Goedenavond. Ik heb hier een stuk of zes bijzondere platen mee. Nee, er liggen er zelfs meer. Ja, ik een heb er meer meegenomen. Ik heb de laatste weken laat me zeggen, de, de gewoonte opgevat... om hier op deze vrijdagavond een beetje go with the flow te laten helpen... door de toon van het gesprek en de plaat bij uit te zoeken. En Hoeveel natuurlijk niet alleen over de toon, maar ook de ernst misschien van het gesprek. Soms ook de ernst, ja. Er ja. Ja, daar zijn, daar zijn van die wetten dat je naar bepaalde onderwerpen... bepaalde platen niet kunt draaien. Dat ja, gaan we het straks ook over hebben. Je introduceert ook nog eens een keer de onderwerpen. Dat ja. lijkt mij dubbel feest vanavond. En ook aan tafel Onno Aarde, Cecile de Miliano en Hella Huck. En sport met Dione de Graaf. Ja! We hebben een mooie voetbalavond voor de boeg, Felix. Ja, ja. Het gaat echt ergens om. De eerste ronde van de play-offs, om de laatste tickets voor het WK-voetbal. Verslaggever Frank Wielaert, goedenavond. Eén wedstrijd, Frank, is al bezig. Hè? IJsland tegen Kroatië is daar al gescoord. Er is nog niet gescoord, daar zijn ze iets meer dan een half uur bezig. En daar spelen Vin Finnbogason en Siktorson tegen Kroatië om een plekje op het WK. Kortom, drie Nederlandse IJslanders daar actief. En dan de kraker van vanavond, duel tussen Portugal en Zweden met Ronaldo en Ibrahimovic. Het is in ieder geval zeker dat een van de twee er straks niet bij is in Brazilië. Dat is sowieso zonde. Wie acht jaar sterker? Frank, Portugal of Zweden? Dat is lastig hoor, want uh, ja, Portugal, daar weten wij we alles van als we er tegen moeten, dat we daar altijd heel erg lastig tegen hebben. En Zweden, daar hebben we doorgaans ietsje gemakkelijker tegen, behalve de laatste keer. En Zweden heeft het tegen Duitsland in de laatste competitiewedstrijd heel goed gedaan. Maar daar was bijvoorbeeld uh, Ibrahimovic er niet bij. Cristiano Ronaldo was er in de laatste kwalificatiewedstrijd ook niet bij. Maar ze zijn vandaag allebei op volle oorlogsterkte Het is echt uh, een stuivertje wisselen, ik zou het niet weten. Dus Frank, het is zit echt jij nou op de tribune? Zit je nou in IJsland op de tribune of zit je in Lissabon? Ik zit heerlijk warm ergens binnen vlak in de buurt. Kom je halen. Welke wedstrijden zijn er nog meer, Frank, vanavond? Uh, uh, er is nog Oekraïne-Frankrijk. Ook Frankrijk uh, moet zich nog plaatsen uh, via die playoffs. En heeft uh, ook op volle oorlogsterkte uh, een, zoek, een bezoeking aan uh, Oekraïne gebracht. En Griekenland tegen Roemenië is de laatste wedstrijd. Die spreekt iets minder tot de verbeelding. Maar die andere drie zijn natuurlijk uh, spectaculair. Dankjewel, Frank. Tot zover. Ook het Nederlands zelf uh, komt in actie morgenavond in een oefenwedstrijd tegen Japan... Oranje is al geplaatst voor het WK. Ons coach Louis van Gaal maakte eerder zijn opstelling al bekend. Tegen zijn gewoonte in. En dat doet hij vast ook niet heel snel weer. Want Bruno Martens die haakte geblesseerd af. En daar bouwt Van Gaal behoorlijk van. Dat is ook weer waarom ik nooit een opstelling bekend maak. Want ja, dat heeft helemaal geen zin. Omdat dat iedere dag zou kunnen gebeuren. En dat gebeurt ook weer. Dan nog even een tennisbericht. Servië heeft vanavond de leiding in de finale... van de Davis Cup tegen Tsjechië... genomen. Novak Djokovic... versloeg Radek Stepanek in drie sets. Thomas Berdig kan vanavond... de stand gelijk trekken. Moet hij wel winnen van Dusan Lajovic. De stand in dat duel... is nu 2-0 in sets voor Berdig. Het is een drukke sportavond straks ook nog geschaatst. De wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City, die begin om 10 uur. En dat kunt u straks al mee langs de lijn volgen. De nootjes zijn binnen. Dionne de Graaf gaat naar buiten en Erik de gasten. Ja, de gasten. Daar gaan we dan. Vanavond. Twee dames... Dionne zit er ook nog, maar twee dames en één heer sieren onze tafel waarmee we de komende anderhalf uur gaan doorbrengen. Van gast 1 wordt nog wel eens gedacht dat ze de dochter is van ene Jacques, die wij kennen van Artsen Zonder Grenzen. Voor eens en voor once and for all. Dat is ze niet! <laughs> Zo. Ze is wel zijn achterlicht, maar ze heeft hem zelf nog nooit ontmoet. Um, gast 2 is een van de cijfertijgers van RTLZ. Buitengewoon fijn om naar te kijken. En een zelfverklaarde rotjochie rot is dol op alles wat nog komen gaat. Dus en, en er is al een hoop gebeurd, dus daar gaan we het straks over hebben. En gast 3 is naast vader van de twee leukste dochters van de wereld. Dat zegt hij tenminste zelf. Ook nog eens een beursfeticist en columnist voor het Financieel Dagblad. <laughs> Lijkt me een buitengewoon druk leven, zeker in deze periode. Dus van onder naar boven, van links naar rechts. Hier zijn de Demiliano, Hella Huk en Onno Aarden. Ik ga zo met ze praten. Maar eerst, Erik, je hebt ja. er een heleboel bij, zoals gezegd. En de stemming is nog goed, vind ik. Het is ja. al vrolijk. Zeker. Ja? Nou, dus... laten, we met, laten we beginnen met een potje Hemmend orgel Dat vinden sommige mensen irritant, maar als je het doet zoals Sven Hammond... Maar dat is speel... dat echt een ouderwetse Hammond... Uh... Ja, is Sven, Sven ja? Hammond-Soul is, ja. Sven, Sven is een Nederlandse Hammond-speler... die ooit ook bij Anouk speelde en dergelijke. En die heeft nu Sven Hammond-Soul opgericht. En dat is echt een hemmend fetischist, zal ik maar zeggen. Dus als je, als je hier niet blij van wordt, dan weet ik het ook niet meer. En we zijn nog blij, want de moeilijke onderwerpen komen zo meteen. Dit <lacht> <is> Happy People. <lacht> Onder de zon gewoon hartstikke lekker. Sven Hammond, Soul je en Happy je People. Kopen. Je wil je hem kopen? Ja, nou, dat? bij deze gaan we doen. Ja. Okay. Goed, gisteren was hij er hoor. De dag waarvan we wisten dat hij ooit zou komen... Nederland is namelijk uit de recessie. En dat was voor alle nieuwsbulletins reden voor een enorm hip-hop. hip, hip gevoel zelf. Ja, net zijn de nieuwe CBS-cijfers bekendgemaakt. En daaruit blijkt dat Nederland officieel uit de recessie is. Gefeliciteerd ja, allemaal. Ja, we moesten er lang op wachten. De economie is in het derde kwartaal gegroeid met een minimale 0,1%. Ja, het is heerlijk. voor de kerst? Het is heerlijk. het, uh, het verwachte kleine plusje. Uh, dat is natuurlijk goed nieuws. Ik denk dat het herstel uh, zich gestaag doorzet. Zijn we er nu echt uit? Dat is allemaal nog heel broos. En we komen natuurlijk uit een hele diepe uh, recessie. Maar het is nog geen hoezang. Er is nog een lange weg voor ons uh, te gaan. Er is nog een lange weg voor ons uh, te gaan. Want het is maar 0,1% groei. En ja, het aantal banen krimpt nog steeds. En we kopen allemaal nog steeds te weinig spullen. Dus televisies en auto's en dat soort zaken. Maar dankzij de export die met 2,1% steeg, vonden wij het gisteren toch een reden voor een klein feestje. Hoelof, beter bekend als de introman van dit. Het programma, die je normaal gesproken zit, besloot ons te verrassen met een big band in de studio. Geloof het of niet? De successen moet je vieren. Uh, dus we gaan, uh, we gaan, lekker vrolijk het einde van de recessie. <lacht> ja? Het nummer heet Sing, Sing, Sing. Ja, dat was dus gisteren en vandaag is vandaag. En de vraag aan de mensen hier aan tafel is. Was dit nou allemaal een beetje voorbarig, dat feest? Of Hella Huk, de gezichten van RTL Z. Heeft Rolof gisteren iets uitgejuicht, Hella? Ah ja, nou ja, je hoorde het ook al in dat voorstukje natuurlijk. Al, broos en onzeker en doormodderen. Ja, doormodderen vind ik dan weer iets te negatief. Ik denk dat het, dat het een beetje doorbuffelen blijft. Maar we gaan wel gewoon graden wil omhoog. Ah, de reacties waren overweldigend, hè? Niet dus, maar goed. Zouden we juist niet in dit soort tijden gewoon blij moeten zijn... met een paar positieve berichten? Zoals... Nou, volgens mij hebben we eerst een tijd geleden gezien... dat de politici juist zaten van... nee, we, gaan, we komen er wel weer doorheen... en dadelijk is het allemaal wel weer beter. En ik zie juist nu het tegenovergestelde. Hè? Als je dan kamp hoort of Dijsselbloem... Het, het eerste wat ze zeggen van... Uh, ho, ho, ho, uh, we zijn er nog lang niet. We zijn er nog lang niet. Maar het is toch ook wel redelijk te begrijpen... als je tegelijkertijd ook hoort dat Frankrijk... die in de vorige, bij de vorige cijfers een lichte groei doormaakte... nu weer toch een krimp kent... Ja, nou ja, goed. In de Verenigde Staten draait het ook nog steeds niet fantastisch. Nee. Uh, een ontwikkelde economie als Japan ook nog niet. Dus in die zin. Uh, maar we zien een herstel Nederland als de woningmarkt, dus dat gaat de goede kant op. Langzamerhand komen die huizen een beetje los. Ja, of absoluut. Ja, ja, dat, maar, en voor de, voor de zomer, uh, uh, net voordat de NVMS cijfers kwam, uh, kwamen wij met dat verhaal. En zoveel mensen die op Twitter zeiden van ja, ben jij de woordvoerder van de NVM? Dat ja, kan die waar zijn. En, ook, en, nu, en, nu zie ik, <laughs> en nu zie ik bijvoorbeeld dat de, de kredietverlening uh, bij banken weer een beetje loskomt. Bij, bij IRG uh, hoorde ik dat twee maanden geleden. ABN AMRO zegt dat vandaag. Tuurlijk, als je de gemiddelde uh, MKB'er vraagt die een kredietje nodig heeft... dan zegt hij, die, die huk is gek, is een woordvoerster van de banken. Maar je ziet het wel gewoon een beetje beter nee. gaan. En Dan moet het, het vaker toch gezegd... maar een beetje aan komen. Wordt het vaker gezegd tegen je? <laughs> nou, het is altijd, je het gek is altijd. Bent. Als, je, als je positief bent, dan kan dat nooit uh, goed zijn. En de groei zit natuurlijk de, de voornaamste groei zit natuurlijk in de export. Hè, daar moeten we het van hebben. Nou. Nee, maar het is ja, niet ja, het helemaal bedoeling, waar. eh nee. uh, weet um, namelijk best wel veel van de economie. Nou, geest. niet nauwelijks zoveel <laughs> als hella overigens. Maar samen komen we volgens mij een heel eind. Dat gaan we ja. proberen. Uh, nee, wat een, uh, Het financieel Dagblad had toevallig vanochtend een, een volgens mij wel sterke analyse. Die hadden gewoon even goed naar die cijfertjes gekeken van het, uh, van het Centraal Bureau voor ja, de Statistiek. Ja. En um, daar bleek vooral uit dat het ging om export. Maar het ging ook om bedrijfsinvesteringen dat is wel belangrijk. Ja. Dus, uh, uh, we hadden het net even over de huismarkt... maar wat ook gebeurt is dat allerlei grote en ook kleine ondernemers... eindelijk die, die machine gaan aanschaffen... die het eigenlijk al een beetje in de hoek stond te pruttelen... en waarvan ze dachten, uh, kan nog wel een jaartje mee. En dat soort diepteinvesteringen investeringen die nu uh, gaan doen... het zijn plusjes overigens van... ik heb het even opgezocht hoor... vorig uh, kwartaal uh, was het al 1,7% meer van die machines... zou ik ja. maar zeggen. En uh, dit jaar, neem nog een zoutje over. Ja, heerlijk, het, heerlijk, Erik. Ja. Heerlijk, ze zijn het lekker zalig. hoor. Zalig. Ik dacht dat het kattenvoer was. Ja. En... Uh, de kwartaal 3 is het, is het 1,... Oh ja, Felix. ja. ja 1,3? Ja, nee. Nog één keer voor de mensen die je even meeschrijven. Het tweede kwartaal was het 1,7% meer aan bedrijfsinvesteringen. Het de derde kwartaal is het 1,9. Dat is toch iets meer dan 0,1 als we naar het grote plaatje kijken. Maar wel voor die machines. Want overhoop... en, ja. andere want en andere investeringen. En wat ik je nu hoor zeggen, is eigenlijk waar het pleidooi en de oproep die Rutte deed aan ons allemaal als consument. Koop nou eens, doe die auto nou eens wat eerder, eerder de deur uit en kopen nieuwe. Dat is dus de industrie, of dat is ons bedrijfsleven dus een beetje aan doen, ja, maar ik denk dat de Rutte daar nauwelijks uh, zeggen, zijn oproep bij bedrijfsdirecteuren zou uh, gehoor hebben gekregen. Ik nee. denk wel dat ze heel goed naar hun eigen balans kijken en de ruimte die daarop is. En dan kijken ze van nou, uh, dit, dit jaar zou het wel eens kunnen. Dus dat, dat vind ik wel heel bemoedigend. Overigens, je had het over de consument, daar gaat het nog heel slecht ja, mee. Ja, de consumentenvertrouwen is nog altijd laag. Hè? En dat is altijd laag, dat is ook een minnetje uh, nog steeds. En ik heb er ja, nog een cijfer bij. Helemaal, ja. Ja, bestedingen zijn slecht. Ik heb nog een cijfertje bijgehaald. Ja, het het consumenten... alle cijfers lopen. Nou, ja. uh, dat was ja. mij door de, ja, die redactrice vanmiddag van, uh, van jullie. Dat was al ja, verteld. Ga nou eens veel cijfers. Uh, dat is gezellig. Vinden mensen leuk. Ja, het laatste cijfer dan. laatste cijfer. Uh, consumentenvertrouwen. Toch niet on uh, onbelangrijk, want uh, dat heeft ook met die bezedingen te maken. Vinden we het eigenlijk wel wat? Nou, dat hebben ze natuurlijk vandaag nog niet gemeten. Maar tot uh, <coughs> gisteren was het uh, nog uh, uh, lauloene. Was het heel slecht, stond het op min 27. Dat is dan wel iets beter dan, uh, dan het was. Maar je moet, je moet, zeg maar, boven de nul is positief enzovoorts. Er zit een enorme schaal achter, maar min 27 klinkt zoals het is. Slecht. Slecht. Moeten we niet, moeten we niet, want daar dus zit ik me af te vragen. Felix, we, we horen nu al een x jaar. jaar. Ik ben moeilijk nergens, sinds 2008 zitten we natuurlijk in een crisis. En uh, het verhaal over dat we elkaar en vooral ook de politiek... ons allemaal de put in de hand praten is... moeten we dan niet op dit moment, Hela, of uh, uh, moeten we dan niet op dit moment... als het dan 0,1% groei is, een <lacht> soort algemene katholieke blijheid aan de dag leggen... en zeggen... Daar ja, gaan we! Ja, met kerstliedjes. Ja. Toch, moeten we dat dan niet gewoon doen? Nou, de, toen ik die 0,1% hoorde, dacht ik van... nou ja, goed, in ieder geval een plusje. Dus toen had ik inderdaad ook zoiets van hele vlag uit. Maar ik vond het toch niet helemaal gerechtvaardigd... als je dan meteen erachteraan hoort dat... 45.000 mensen in één kwartaal hun baan kwijtraken. Ja, die werkloosheid die blijft maar op. En dat is natuurlijk, hè, waarom is dat vertrouwen zo laag? Ja, er wordt natuurlijk ja. hard bezuinigd, maar mensen krijgen er ook niet per se meer loon uh, bij op dit moment. Maar ja. als je dan nog eens een keer je baan kwijtraakt. Ja. Ja, het grootste ja, banenverlies sinds 20 jaar, wie worden het meest getroffen? Nou ja, dat is dus nog wel het, het uh, allerheftigste. Dat je nu echt ziet dat die overheidsbezuinigingen echt effect krijgen. Dus uh, het zijn waar we jarenlang verhalen hebben gemaakt. Ja, uh, er is wel werkloosheid, maar als je nog een baan wilt, de zorg. Ja, nu zie je gewoon op de thuiszorg het heel erg De kinderopvang natuurlijk. Ik denk ook dat dat vaak vrouwen zijn die daar in die, baan, in die banen zitten. Misschien ook met, met, met kleinere banen. Ja, en daar wordt dus nu heel hard geschrapt En dus, dus in, in die zin, hoewel ik altijd van het, half, het glas is half vol ben... Maak me wel ontzettend zorgen over die ontzettend hoge werkloosheid. Houdt rekening zo met je muziekkeuze. Hè? Dus ja, ik een beetje, heb een, een enorm een beetje, vol hoofden. Het leek even positief dus, te ja, gaan. Maar goed, om, om dan toch positief te zijn. Ze zeggen ah, natuurlijk ja. altijd op het eind van de recessie: dat he, loopt die werkloosheid op. Dus die loopt daar altijd achteraan. Ja. Dus dan is daar het hoogtepunt ook van inzicht. Omdat, maar uit, dus Brussel in ieder geval, uit Brussel kwam vandaag in ieder geval goed nieuws. Want onze begroting van 2014 is goedgekeurd. Ach nee. Alle meneer. Ja. Ja, dat zat erin natuurlijk. Uh, er was natuurlijk al een deeltje gesloten met, met Olly Van Als jullie nou 6 miljard bezuinigen... dan hebben we het verder nergens meer over. Dan kijk ik eigenlijk helemaal niet meer naar die 3% procent... als je die zes maar doet. Maar zonder uitgebreide motivatie, dus. geloof ik. Nee, dat, dat was heel choumier. Dat, dat ja. verbaasde me eigenlijk. Zo van Reen had maar... geen tijd om wat te schrijven. Ja, nou, alleen ik, ik, een kleine waarschuwing. Geen, uh... wees, wees, wees voorzichtig. Ja, ja had nog wel, ze hadden nog wel wat kanttekeningen... over bijvoorbeeld de bezuinigingen bij de lokale overheid. Of dat dan wel gehaald wordt. En zo nog. Maar het was heel choumier. En misschien uh, dacht hij... Nou ja, weet je, ik laat Nederland even, even gaan. Denk je even dat bekijken, Dijsselbloem even? opgelucht is? Dat hij een lekkere nacht heeft vannacht? Sorry? Dat Dijsselbloem een lekkere ja. nacht heeft vannacht? <laughs> Eindelijk. Ja. Het, lijkt, het is niet zo'n stresskikker volgens mij. Nee. Want gaan we grappig, ze niet even. even uh, laten we de kaart van Europa zien. En dan met de, want wij, wij worden op, uh, ons altijd verweten door diverse politie. dat wij het, uh, het netste jongetje. Van, uh, het keurigste jongetje uit de klas waren. Dat zijn we dus in, helemaal niet. Nee, dat helemaal bleek niet meer. Dat zijn de Duitsers en de, en de Denen, geloof ik. Hè. Zoiets was het. Nou, Estland. Uh, of, of Estland was het, ja. ja. Estland en Duitsland. Dat waren de, de, de. En dan vervolgens zitten wij gezellig in de middenmoot. En heb je nog. En toen zag ik ook een aantal landen. die wel degelijk in de Europese Unie. die deden helemaal niet mee. Die werden helemaal niet. niet eens in die categorieën ingedeeld. Toen dacht ik, hé, maar waar zitten, waar zitten die dan? Of spelen die dan helemaal niet mee? Landen waar je dus niet van hoort hoe het met hoe het daarmee gaat. Uh, welke landen bedoel je? Ja, ja, nee, ik zag het, ka ik zag het kaartje. Dat dacht ik maar daar zijn nog een aantal landen die bij ons bij de Unie horen die die geen kleurtje hebben gekregen toen ik het zag. Waren dat wel Eurolanden? Ja, volgens mij waren het wel Eurolanden. Ja. We weten het niet. Ik weet het, niet, uh, niet, nee, het nee, iets nee, specifieker. Nou, sorry, ik ga het kaartje even opzoeken. Misschien voor is voor het, voor het de thuisvraag, thuisvraag. Voetbal, eerste play wedstrijd. Eerste play-off wedstrijd voor een plek op het WK in Brazilië. Portugal, Zweden, spannend Frank. Zeker, want het is drop of eronder. Dus er zitten in twee landen, en niet alleen die twee landen, er zijn nog drie andere wedstrijden. Dus in acht landen zitten een nagelbijtend toe te kijken op dit moment. Terwijl hier Portugal misschien wel de openingsgoal gaat maken. Nee, dat gebeurt uiteindelijk niet, omdat uit te draaien João Moutinho... Die bal in het zijnet schiet. En dat zou goed nieuws kunnen zijn als het niet de buitenkant van het zijnet was. Een goede aanval weer van Portugal. Dat thuis begint. Net geen buitenspel zien we uiteindelijk in de herhaling. En dan valt die bal toch niet helemaal goed. De doelman Isaacson van Zweden al uitgespeeld was. Maar die hoek is te lastig om die bal in één keer goed neer te leggen. Maar Portugal uitstekend begonnen in deze wedstrijd. Het begon eigenlijk al met het volkslied. Hartstochtelijk meegezongen door het voltallige Estadio da Luz. Behalve het uitvakje. Daar zitten wat. Zweden die kennen dat de volkslied natuurlijk niet. Die hebben geprobeerd zelf de nodige indruk te maken met het Zweedse volkslied. Maar het is weer een stuk rustiger en wat minder strijdlustig. Dus dat klinkt ook wat uh, minder heftig. Uh, Portugal speelt deze wedstrijd trouwens. Omdat ze in de kwalificatiepool één puntje achter Rusland Rusland Dus al zeker van het WK. En Portugal veroordeeld tot deze loodzware wedstrijden tegen Zweden. En Zweden eindigt de tweede achter Duitsland. Daar zat wel de nodige aantal punten tussen. En daar komt misschien de openingsgoal voor Zweden. Nee, zegt Roeijer Patricio tot zijn grote opluchting. Ziet hij dat Elmander die bal net niet voldoende raakt. Op aangeven van Sebastian Larsson. Die daar doorgekomen is voor Zweden aan de rechterkant. Een goede aanval, een uitval zou je het beter kunnen noemen van de Zweden. En dan Elmander die net een klein beetje richting tekort komt aan die bal. Om hem binnen te tikken. Hij raakt het zijn net niet eens. Dat is dan weer het nadeel ten opzichte van Portugal. Maar het resultaat is hetzelfde. Na zes minuten staan Portugal en Zweden nog altijd op 0-0. Maar zie je wel meteen dat ze volledig aan elkaar gewaagd zijn. Portugal en Zweden dus. Het is van meet af spannend. BNN Today. Zet een punt. punt. Achter de week. Hela. Inderdaad, de euro-landen. De landen met de euro. Sorry. Ik had, uh, ja. Je dus, hebt Die andere landen hoorden wel bij, maar hadden geen euro. Nou goed, maar dat. Um, welke plaat? Dat ik dat gezegd de Welke plaat? <laughs> welke plaat was die we? Jezus Felix. Ja, pra door. pragmatisch figuur. Ja. Uh, uh, help me lose my mind. Laten we, daar, laten we dat hey, gaan doen. Ja? We hadden een keurig gesprek over, over de politiek. Help me lose my mind. Disclosure. Er zijn twee broers en die maken een soort. Uh, hun vorige single, die heb ik hier ook gedraaid op Radio 1, mm -hmm. waar mensen totaal gesjoord over een hele ouderwetse 90s house. Want dat maken ze echt dansbare house op radio 1. Ik weet dat er een aantal mensen geprobeerd hadden thuis te dansen, die waren gewoon gevallen. <lacht> uh, dus ik dacht, weet je wat, dat doen we er nog een keer over. Ik pak Disclosure er nog een keer bij, want deze single mag Help me lose my mind. Disclosure. Talk to me. I Mag ik zeggen, doe ik het toch als Hella Huk vraagt. Wat is dit? Deze, hè? Deze is ook verkocht. Disclosure aan Hella ja, Huk. Ja, maar ik, vond, ik, ik moet eerlijk zeggen: nee. Nee, dit is niet echt. Uh... Nee, maar ja, Felix. Er zijn zoveel muzieksoorten. En nee, maar, dit, maar, alles is leuk. Het, is, het is een bakgalm en dan. Ja, dat ding. ik het uber, uber stinkend hip is dit. Frank Wielaert, dat is toch een hip? Ja, dit is hartstikke Kijk. Maar ook niet helemaal. Dat komt zometeen, Frank. Ik ja, heb ja, iets heel ja, ja. moois voor je. ik ja, ja, ja, weet precies wat ik leuk vind. Ja, precies. Mooi. Ja. minuten Top. zijn we onderweg bij Portugal Zweden. Het is nog 0-0. Gelijk even een ander tussenstandje doornemen. IJsland-Kroatië. Die zijn namelijk een half uurtje eerder begonnen. Daar is het rust. En ook 0-0. Die andere twee wedstrijden uh, van de Europese play-offs. ...voor het WK. Daar is ook nog niet gescoord. Die zijn ietsje later begonnen dan deze wedstrijd. En uh, sinds de laatste kans, die van Elmander... ...is het uh, vooral erg veel uh, op het middenveld gebeurd. Er zijn een, geen grote kansen geweest. Nu een overtreding Kje. Maar meer dan dat is het eigenlijk ook niet. Op uh, Sebastian Larsson, die uh, rustig weg kan lopen... ...en vervolgens zometeen de vrije trap mag gaan nemen. Het is uh, uh, stevig, het is uh, flink fysiek op het middenveld. Maar ja, er staat ook nogal wat op het spel. Moet je maar nagaan... Uh, Ronaldo niet op het WK, dat is eigenlijk niet voor te stellen. En uh, Ibrahimovic niet op het WK, dat is ook niet voor te stellen. Daar gaat Larson, die weer hersteld is van die overtreding van de net, krijgt hij een hoekschop? Zou die zou hij wel moeten hebben. Nee, nee, zegt zijn directe tegenstander. Ik dacht van wel. Larson denkt ook van wel. En uh, de uits het uitsluitsel, dat komt er uiteindelijk niet. De assistentscheidsrechter zegt dat het een doeltrap is. Daar kijken we nu ook naar, die assistentscheidsrechter. Maar wat is dan de uiteindelijke beslissing? Ik denk dat de assistentscheidsrechter het toch goed gezien heeft. En dat uh, Portugal gelijk heeft. En dat de doeltrap genomen moet worden. Nou, zo spannend is het dat we daarover al de nodige druk te maken... bij uh, Portugal tegen Zweden. Het is nog 0-0 na een klein kwartier. Na 9 praat ik verder met RTL-z-presentator en verslaggever van RTL Nieuws... Hella Huk met financieel columnist Onno Aarde... en universitair docent humanitaire studies Cecile de Miliano. En na het nieuws gaat het dan onmiddellijk over het bericht van vandaag... dat de publieke omroep en de commerciële collega's de handen ineens slaan... in de strijd om die ene kijker en dan een heleboel hm. van die kijkers bij elkaar...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 Help de slachtoffers van de ramp op de Filipijnen. Geef Giro 555. Ervaar zelf waarom UNIVE de beste zakelijke verzekeraar is. Kijk op univ.nl/slash zakelijk. Dit is Radio 1.